Kees Groot met het NOS Journaal. Opnieuw is er bij twee netse fokkerijen corona vastgesteld. Het gaat om bedrijven in Ospol en Vredepeel in Brabant. In totaal zitten er zo'n 19.000 moederdieren die allemaal gedood zullen worden. Inmiddels zijn er 22 netse fokkerijen geruimd omdat er corona was uitgebroken. Eerder vandaag vroeg de voorzitter van de veiligheidsregio Brabant Zuidoost aan minister Schouten om alle fokkerijen preventief te ruimen. De eerste minister Pascal Danioe wordt de nieuwe voorzitter van de Eurogroep, waarin de ministers van Financiën van de 19 eurolanden overleggen. Hij versloeg bij de anonieme stemming zijn twee rivalen, een Spanjaard en een Luxemburger. De 45-jarige volgt volgde Portugees Mario Centeno op. In het verleden bekleedde de Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem de functie. Griekenland overweegt nieuwe reisbeperkingen in te stellen als het aantal coronagevallen blijft oplopen. Sinds de grenzen weer open gingen op 1 juli is het aantal besmettingen weer aan het oplopen. Het gaat om enkele tientallen infecties per dag, waarvan ongeveer de helft de oorsprong in het buitenland heeft. Maar de autoriteiten maken zich ook zorgen over het negeren van de coronamaatregelen door de Grieken zelf. Zo worden in deze tijd van het jaar traditioneel grote dorpsfeesten georganiseerd die mogelijk een brandhaard kunnen vormen. De burgemeester van Seoul, die eerder vandaag als vermist werd opgegeven, is dood teruggevonden in bosachtig gebied. Zijn dochter zou eerder een briefje hebben gevonden dat op een testament lijkt. De 64-jarige Park Won-soon was sinds 2011 burgemeester van de miljoenenstad. Hij gold als een van de belangrijkste progressieve politici in Zuid-Korea. Zijn dood komt een dag nadat een voormalige medewerkster een klacht had ingediend vanwege aanranding. Het weer, vanavond blijft het vooral in het noorden nog lang nat... maar ook in de rest van het land is het bewolkt en valt er soms regen. Het koelt af tot 14 graden. Morgenochtend is het grijs met vooral in het noorden regen. In de middag gaat vanuit het westen de zon vaker schijnen... en het wordt 16 tot 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Alleen wordt weer iets meer samen. Samen naar buiten. Alleen als het druk is keren we om.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 En dat waren ze de Cosmic Carnival. Ik heb het uh, dinsdag heb ik dat ook uh, zo op deze manier uh, gedaan. Uh, uh, Heartbreaker was dat, uh, of Kingmaker van uh, de genen van uh, de Cosmic Carnival. Ik, we gaan even terug uh, naar de patronaat, want daar uh, speelde net lacette samen met Low End Sound System. Zo klonk het fray fragrance. Close to you, your perfume follows. moves slower, uh, forgets and Dat was er dus eventjes vanuit het patronaat. Ongeveer een uur geleden hebben ze dit eventjes gedaan. Heel snel heb ik dit eventjes bij elkaar geschraapt. Want ja, ik wilde het live doen, maar dat ging even de mist in. Maar goed, wat niet helemaal geweest is... wat je niet helemaal voor elkaar krijgt en denkt voor elkaar te kunnen krijgen... afijn, laat maar. Het is gewoon niet gelukt. Um, wat wel gelukt is, is een uh, gesprek uh, met uh, Menno Timmerman over de koperen corona. Want dat uh, is uh, ook aanstaande zondag in Haarlem. En ik had een gesprek afgelopen zondag uh, met uh, Menno Timmerman. Hij is uh, samen met Louis Isselt de initiatiefnemer. Uh, zij vinden dat er wat meer uh, straatartiesten... Ja, uh, op straat uh, moeten uh, moeten komen. Nou ja, ik, uh, ik ging daarover met hem in, uh, in gesprek. Ja, voor de mensen die denken, wie is Menno Timmerman? Menno Timmerman is jarenlang actief in de muziek. Ik ken hem al een, een, een vrij lange tijd al. Uh, en uh, hij is een van de initiatiefnemers van Koperen Corona... Nou, er zitten hier twee kopers, maar die hebben daar niks mee te maken. Maar ja. dat. echt, dat past bij jouw naam ja. <laughs> mm. Maar ja, daar ben jij een van de initiatiefnemers van. Samen met uh, Louis Isselt, uh, als ik het uh, wel heb. En ja. uh, jullie vonden van als uh, nu toch door die beperkende maatregelen. Uh, ja, de artiesten niet uh, meer, of de muzikanten niet meer op uh, podia komen, uh, kunnen te staan. Waarom niet in de openbare ruimte? En ik geloof dat er dus nu eindelijk wat staat te gebeuren hè, met dit uh, verhaal. Ja, het, uh, dat gaat gebeuren inderdaad. De, de, de pilot uh, is er door. En uh, volgende week zondag uh, hebben we een groepje van, uh, van getalenteerde artiesten, die dan uh, niet per se landelijk uh, al op het uh, netvlies staan, uh, hebben we in de straten van Haarlem. Uh, in het centrum van Haarlem kunnen die uh, optreden. En dat zal uh, op een aantal plekken zijn die we dan uh, hebben uitgekozen op basis van uh, onze. Ons uh, eigen onderzoek van wat zijn nou mooie punten. Uh -huh. En uh, daarbij is natuurlijk ook die anderhalve meter. En de doorstroom uh, speelt daarin natuurlijk een rol. En we hebben dat kunnen, kunnen regelen zo. Dat, het, het is verboden hè, om inhalen met zomaar op straat te spelen. Je hebt daar een vergunning voor nodig. We uh -huh. nou, wij hebben een aantal vergunningen gekregen voor een groep mensen. die we daar kunnen neerzetten. en daar met de pet uh, staan of met de gitaarkoffer. en daar ook geld binnenhalen. Ja. En dat is voor hun. Ja, hoe belangrijk is dit? Is, uh, ik vind het heel belangrijk, omdat we, we moeten natuurlijk sowieso, wat ik heel belangrijk vind is dat na alle online uh, activiteiten die er zijn geweest, al die, al die uh, streamingconcerten, is hartstikke leuk en heel goed ook dat het is gebeurd, maar... We gaan toch weer naar een, uh, laten we hopen, een oud-normaal. En anders zal het een beetje nieuw normaal blijven. Maar waarbij ook uh, artiesten in contact moeten komen met hun publiek. En echt goed in contact moeten komen met hun publiek. En je ziet nu ook wel dat met name en dat is natuurlijk altijd wel zo, dat grote namen hebben daar altijd een... Uh, die worden eerder gevraagd en hebben eerder ruimte dan men, minder bekende mensen. Maar er zit aan de, aan de onderkant, noem ik het dan maar even, zit heel veel talent. Mm -hmm. En dat talent uh, is al sowieso moeilijk om een podium te krijgen. En het is soms ontzettend belangrijk voor een ontwikkeling om op te treden. En de straat is natuurlijk wel, uh, ja, is echt uh, heel erg de basis natuurlijk. Ja. Um, nou, uh, even vooruitkijkend naar volgende week. Want uh, dat is uh, de, de plaats van handelingen in het centrum van Hanem, hè, denk ik. Ja, het is in het centrum van Haarlem. Ja. En uh, nou, we, we hebben in ieder geval een, een, een aantal artiesten. En ik uh, kan het misschien is ook wel leuk om, om dat ja. te noemen. Ja. In ieder geval. Dat is uh, Noah Jess, Haarlemse jongen op songwriter Die gaat de, de, de, de straat op. Uh, dan hebben we uh, uh, Laura van Kaam. Hm? Laura van Kaam die komt uh, speciaal uit Terborg. Helemaal het oost van het land om hier te spelen. Zij heeft vorig jaar nog met Marco Borsato op een podium, podium gestaan. Maar ja, zij staat ook... Nog echt wel aan het begin van haar carrière. Uh, die komt en uh, Sam Sexton is een, ook uit, uh, haar, in ieder geval, de gitarist uh, komt uit onze regio Barthorst. Maar de zangeres heeft ook een link, zeker met, met, met de regio. En uh, die, die gaat er ook. En we zijn nog bezig met de vierde. Die hopen we uh, morgen te bevestigen, in ieder geval. Ja. Al met al kijk je er uh, nu al rijkhalsend naar uit, uh, denk ik, met, uh, met het hele verhaal. Uh, maar uh, dan is de vraag uh, van, uh, ben je er ook tevreden mee? Nou, ik wilde, ik wilde meer. Ja. Ik, ik wilde meer vergunningen hebben. Het is zo dat... Uh, uh, er zijn tien vergunningen uitgegeven, daar waar ik eigenlijk tien vergunningen wilde hebben voor tien bands. Mm -hmm. Ik wilde ook semi-akoestisch, uh, het wordt akoestisch, het, het is zo dat, uh, dat er wordt niet toegestaan om daar iets van elektrisch te spelen, dat levert een beperking op, ook met name bijvoorbeeld, bijvoorbeeld toetsen. Mm -hmm. dus heb je toch, uh, ja, je kan een accordeon natuurlijk ook toetsen, maar uh, dat is dan, is dan wel behelpen. Uh, onversterkt. Ik had eigenlijk gedeeld ik ken naar een, uh, een situatie waarbij het ook semi-versterkt kon. En dan wel met uh, in achtneming van uh, de aantal per decibellen. Mm -hmm. en, uh, uh, maar dat is niet gelukt. Dus dat, dat, ik, ik hoop dat dat de volgende keer wel kan. Dus dat dat eigenlijk nog soepeler is. Maar goed, anderen andere hebben gezegd van... Uh, Joh, hartstikke goed. je hebt het voor elkaar om het, uh, om het in ieder geval... Uh, om het te doen om die pilot... en het is hopelijk een begin voor meer... want als, het, als dit slaagt... als dit leuk wordt ook echt... dat daardoor uh, weer uh, wat leven in het zetten van Haarlem... maar ook met name natuurlijk de kunst op straat, uh, mm -hmm. entertainment... Mm -hmm. uh, uh, ja, smaakt het misschien naar meer... en kunnen we dat uh, misschien meer doen? En het zou ook een mooi voorbeeld kunnen zijn... Voor, want dit, dit kan natuurlijk ook in andere steden... kan dit. Ja, tot zover uh, het eerste gedeelte... van uh, het uh, gesprek wat ik had mm -hmm. afgelopen zondag... Uh, met uh, Benno Timmerman. en Dat was uh, over uh, de koperen corona... wat uh, aanstaande zondag... zijn, uh, ja, zijn primeur gaat uh, krijgen... met onder andere Laura van Kamer. Hij had het er al over. Uh, wat voor werk... Die, die die allemaal verzet heeft uh, daarvoor. En uh, eigenlijk had hij liever wat meer gewild. Maar dat uh, zat er even niet in. Maar goed, uh, ook daar geldt... je kan uh, niet uh, langer springen dan je pols ook lang is. Kortom, het uh, zijn van die uh, simpele, eenvoudige uitspraken. We gaan weer uh, naar uh, de man die tegenover mij zit... En na bijna vier maanden mogen we weer uh, live uh, muziek uh, laten horen bij, uh, bij ons hier uh, bij Alternative FM. En dat doen we dan ook graag. Ro Halfheid ja. zit tegenover. Hallo. Ik ben vereerd dat ik de eerste mag zijn. Ja, ja jij, mag, uh, jij mag het bal openen voor yes. uh, al die anderen, um, ja. maar goed, uh, jij hebt nog één nummer van, een, uh, uh, van het nieuwe album wat, uh, wat nog, uh, nog gaat komen. Ja. En ik neem aan dat je nog iets gaat spelen van jouw iedere... Nee, ik ga iets, ik ga iets doen wat ik nog nooit eerder heb gespeeld. Oeh. Ik heb, <laughs> Oeh. Dus als, als het een beetje misgaat, dan zal niemand het merken, laat ik het zo zeggen. Oh, dus, dus, <laughs> we, dus wij zijn gewoon nu proeftuin om ja, iets, ja, ja, ja. In, dat je nog iets uit gaat proberen. Ja, ik heb namelijk uh, de kop over zes... Nou nee, ik zeg over zes, over vijf of vijf... Ja, over vijf weken zo komt er weer een nieuwe single aan. Ah, uh, met ook weer een A en een B kant. En misschien zelfs een C kant. C kant? <laughs> waar zie, waar, zie, die C -kant, dan, waar zit die C kant dan? Ja, ik weet het ook niet precies. Maar digitaal kan nou, alles, Nou, de C kant hè? is die kant op. Het is <laughs> dus die kant op. C, ja, ik wijs ja. even naar achteren. Die mensen die op die webcam van ZFM mee zitten te kijken. Die, die denken van, wat is die koper nou allemaal dat doen? <laughs> ja, dat is richting het westen. Ja, dus de, daar de, C. Is de C kant. Dus ik ga in ieder geval uh, de A kant dan ook nog spelen. Ja. En die, uh, dat, gaat, dat heb ik geschreven al jaren geleden... over uh, op dat moment... Uh, Ferguson was toen in het nieuws. Uh, ja. dat, uh, Black, Lives Matter is, Black Lives Matter is... Black Lives Matter is toen ontstaan. Ja. En ik heb daar een liedje toen over geschreven. En uh, ik had hem al een tijdje in de... zo van, nou, die ga ik dan ook uitbrengen. En daarna pas begon het, begon het weer allemaal te spelen in Amerika. Dus ja. ik, ik, ik ben dus wat dat betreft niet... Uh, Vind ik dan maar. Niet op de bandwagon aan het springen. Nee. Maar uh, het, uh, ik, um, ik heb het samen... Ik uh, er, er zit ook een zangeres bij uit Amerika. Ja. Ik ga nu gewoon naar haar partij zingen. Ja. En uh, uh, ja... Um, ja, dat wordt echt te gek. Uh, ja, ja ik, ik ben nu dus ja, ik dus ben al nieuwsgierig. Dus ik ben al heel nieuwsgierig hoe het uh, ja. nummer gaat klinken. Maar het is in ieder geval elektronisch. Dus ik probeer het een beetje op de gitaar dan een beetje uh, uit te, klinkt te die, doen. Klinkt die ook wel, denk ik. Even. Ja, natuurlijk. Maar we gaan eerst even het liedje doen van het aankomende album. Dat is een country uh, nummer. Ja. A Broken Heart. A broken heart Cannot be broken A burned out soul Cannot be burned So I ask you please Would you come on over And we'll take off Where we left so long Say. Mm -hmm. Dus, nou ja, dit, dit, dit was dus uh, wat, wat op het album ging komen. Hè? Ja, ja. ja, ja. Dat gaat op het album komen, ja. ja. ja, nee, dan, en, uh, ja als ik het eenmaal uit is, dan kom ik nog wel een keer langs om het allemaal uit te leggen. Ja, misschien, nee. wel <laughs> samen, misschien wel samen met Mark, met MJO, de, de producer van het de mede, laat ik het zo zeggen, mede producer van het album. Oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, heel nieuwsgierig ben ik. Ja, de, dat, wel. Jij kent misschien MJO wel, dus dan weet je misschien wel genoeg. Moet het. Mo toch, toch. Maar zo uh, het is een beetje in die 60s-achtige. Werk, werk. Yeah. Okay, so, so okay. like, um, dan dat nummer waar je het net over had. Dat je de partij yeah. van de dame uh, zou gaan doen. Ik ben uh, razend nieuwsgierig. Ik, uh, ik, en, en dus een C-kant. Dus mensen. Hij is binnenkort uh, bij de Noordzee. Het is <laughs> ja, precies. Ja, de C-kant van de <laughs> ja. van het, van het volgende zin. <laughs> Nee, dit wordt, uh, dit wordt de A-kant, maar de zit een C-kant. Als ja, ja, ja. ik het tenminste afkrijg, want het is nog niet af. Dus okay. ik moet kijken of ik het af ga krijgen. Goed. Anders wordt het gewoon A en B. <laughs> wordt het gewoon A en B. Oké, laat ja. maar horen. Welk nummer, hoe heet het nummer eigenlijk, uh, Ro? We want it. Oké. Okay. Ja. Can take us on our knees You hurt our families Yeah. Er zat een hele goede lading in deze song. Ik, ja, ik heb het, ja, ik heb recht naar zitten luisteren. Uh, nice. er, zit, er, er zat een hele goede lading in deze zon. Ah, oh, dankjewel. Dat ja, ja, ja. Man, dat, uh, nee, ik... Ik ja, uh, het... dacht, ik moet hem even laten horen. Ja. Weet je, want ik zit er... Ik ja, ik dacht van... Ja, hij is ook nu niet helemaal in de vingers. Maar ik wil hem gewoon laten horen. Ah, ja, nou. Het, en uh, ik bedoel, je, je bent... Uh, je had een voorzeggende geest gehad. Uh, wat, wat, wat dat er gaat. Nou, dus. Oké. Okay. Dankjewel. Dus, uh, dus in die zin uh, is... Uh, ik zou hem zeggen... Gelijk uh, uitbrengen. strikt eromheen doen. Oké. Okay. Ja. Thanks. Ja. Thanks. Uh, verder, ook helemaal niks mee aan doen. Ik ben uh, zeker voor dit soort uh, maatschappelijke betrokken teksten. En. Uh, bij deze heeft die, uh, zit hij al, uh, denk ik, al uh, in de airplay. als hij hem uit gaat uh, brengen. Dus. Ah, dankjewel, man. Dat vind ik ja. heel fijn. Te horen. <laughs> okay, yeah. Goed, dat was Ro. We gaan uh, kijken of we hem straks nog even. Nog, uh, hier aan de microfoon kunnen krijgen. Denk het wel. Maar we gaan ook nog even verder met het uh, gesprek. Uh, wat ik had uh, met Menno Timmerman. over de koperen corona. Want uh, ja, natuurlijk had hij het. Uh, graag anders uh, gewild. Maar ja... Uh, soms uh, uh, zijn de ambities... zo hoog dat je je even tevreden... moet stellen met minder. En dat, uh, ja, dat, uh, dat is Menno... ten voeten uit. Uh, het gesprek gaat verder. Ja, ja, dat, uh, ja dat, dat, dat... verhaal uh, had ik uh, geloof ik ook... Uh, verteld uh, bij Radio Kapelle... destijds. Uh, dat ja. het, uh, want, dat, uh, want ik heb met dat idee... Heb ik dat verhaal daar ook uh, verteld. Uh, ja. Want dit is eigenlijk... Uh, ja, je zit dan weer uh, als het ware in de frontlinie... met, uh, met dit uh, verhaal. Want... Voor zover ik weet, uh, gebeurt dat nog niet, dit? Nee, nou, het, het is ook wel complex... want elke stad heeft een andere, andere wetgeving daar op, hmm. op dit soort optredens. Dus het is heel bewerkelijk. Ja. En dat maakt het ook wel lastig. Ik ben nu wel bezig in mijn netwerk ook om te kijken of ik... Uh, nou, ik ben nu bezig in, in Alkmaar, in Horen. In uh, IJmuiden in, in zelfs zijn we aan het kijken of we het uh, gebruik kunnen maken... ook van, uh, in samenwerking met de Schouwburg die wat dingen aan het organiseren is daar... Uh, die hebben natuurlijk ook hartstikke moeilijk, zijn ook alternatieve dingen aan het, uh, aan het bedenken en ik heb ook een Connectie nu in, uh, in Nijmegen aangesproken, die dan ook weer wat in Arnhem zou kunnen doen. Mm -hmm. um, kijk, deze is alleszins belangrijk, deze eerste keer, om te laten zien dat het leuk is, dat het geen overlast is waar ik het over heb maar dat je gewoon uh, mooie muziek op, op straat kunt zien. Mm -hmm. En hopelijk uh, opent het ook een weg voor andere kunstvormen, want uh, ik kom dan uit de muziek, maar ik ga open ook voor andere kunstvormen die op straat beoefend kunnen worden. Ja. Um, ja, hopelijk opent dat de, de, de deur ook weer om, om weer stap te kunnen maken. Om dit, te gewoon, uh, dit wel onderdeel te laten zijn van een, zeg maar, een nieuw normaal. Dat er gewoon meer, meer opgetreden kan worden op straat. Ik ja. ga je ook een tip uh, geven. Ga het hier ook maar proberen. Wij hebben een zeer muzikale burgemeester, zeg ik erbij. Okay. Uh, houdt van het, weet uh, je ook van het alternatieve werk? Want als jij van Jack houdt en ook van uh, bijvoorbeeld, uh, nou ja, laat ik zeggen, uh, Joy Division, dan, uh, dan moet dat uh, okay. toch wel. Ik, ik, ik zou gewoon een balletje nou, uh, opgooien dus nou ja de Harlem en uh, en Zandvoort die werken samen ik heb niet, ja. zelf niet de, de tip gekregen vanuit de ambtenaar die ik heb gesproken... dat dat hm? ook leuk zou zijn voor, uh, voor Zandvoort ja. maar nogmaals ja het kan overal dus ook ja, de, ja het, lief, het, het liefst ook in Zandvoort ik ik heb daar wel hulp bij nodig ik wil wel ik kan het uh... Nu ik een hoop zelf, maar ik heb maar ik heb echt wel hulp nodig om het ook voor elkaar te krijgen van mensen die ja echt uh, binnen de gemeentes uh, de weg weten. Want het is uh, ik ik ben ja ik kom uit een andere andere richting. Ik heb niet zoveel te maken gehad uh, met uh, plaatselijke of landelijke autoriteiten. Ja. Dus ik, ja, dat, uh, dat kan ik, uh, daar kan ik wel uh, wat uh, contacten over gebruiken. Ja, uh, ga ik uh, even buiten de uitzending straks nog even een beetje verder. Uh, maar nog even over iemand die zeer bekend is uh, geworden via de straat. Want die heb jij in, uh, in je stal uh, gehad ooit, in je muzikale ja, stal dan. Uh, uh, ik denk dat je het hebt over Rupert Blackman. Die Precies, Koos is ja. natuurlijk een, uh, een aantal hits heeft gehad sterker nog, hij is eigenlijk ook de aanleiding om dit, uh, om dit op te pakken, want ik wilde dit al eerder doen. Mm -hmm. uh, ik weet niet of ik het heb verteld tegen hem, hij uh, ging een keer optreden in Harlem in, in het Dolhuis stond smiddags met zijn uh, gitaar en uh, wel wat versterkt, ook midden op de Grote Markt. Mm -hmm. En uh, hij werd, uh, je weet, ja, jij weet waarschijnlijk als geen ander hoe, uh, hoe hij is, dus ja. hij levert echt kwaliteit. Ja. Fantastische, uh, fantastische singer-songwriter. Ja. En s'avonds, en dat was er juist leuk, want hij, hij trad s'avonds op, kwamen er allerlei mensen die hem smiddags op de grote markt hadden gezien. Die kwamen naar ja. hem kijken en dat geeft ook aan van hoe, hoe interessant dat, uh, de straat eigenlijk als podium is. Ja. Maar wat leuks kan het bieden.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 I'll fly through my body View as I run to you, try not to listen to her voice while she awakens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 Duo wat uit Amsterdam komt. En ik weet uh, dat uh, een van de twee, is Frank van Kasteren, die is hier ook uh, ooit geweest. Uh, nu zijn we bezig om, uh, om een soort uh, filmpje in elkaar te zetten. Dan moet ik dus een uh, tekst uh, voor inspreken en een tekst na inspreken. Want uh, we hebben een uh, creatieve programmaleider die heet Leo van en die, uh, die dacht, dat is misschien wel leuk om dat uh, zo uh, te doen. Dus ja, daar moet ik uh, iets mee doen. En uh, diezelfde Frank van Castro die uh, doet uh, nu samen met Daphne Holtland dit uh, project. Eigenlijk project, het is gewoon een uh, muzikaal koppel. Kafka heet het. Uh, Koppel en Goldfish gaat over uh, ja, uh, het symbool uh, van, uh, van uh, verdraagzaamheid, uh, boeddhisme, dat soort zaken. Hmm. En dat hebben ze de goudvis uh, daarvoor genomen. Dan uh, kom je uit bij de goldfish. Wie een beetje zit te luisteren naar dat uh, nummer of niet? Uh, ja, half. Ja. Zeker, ja. ja, ja, ja, ja. Uh, ken jij Frank? Nee. Nee, hij heeft uh, vroeger uh, van uh, uh, de Wooden Saints, heeft hij deel uitgemaakt. Gaan ah, we met uh, Chris Kok. Chris Kok ken ik, ja. ja, ja. Nou, ja nou, daar dan ken de... ik hem ook vast wel van. Ja, dat, dat moet haast wel. Jawel. Ze zaten in hetzelfde uh, bouwjaar van uh, de uh, Conservatorium Club van Amsterdam. Ja, ja, ja. ja, dat is, ja, klopt. Woeders Leuk Veel uh, mensen er... op het podium. Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> kan me nog herinneren. Ja, uh, die hebben toch nog, nog uh, geschopt tot de wereld rijd door, uh, geloof ik zelf Fair nog. Dus, uh, ja, ja, En uh, Chris is samen met uh, Marnix nog Ubrig uh, hebben ze nog uh, gedaan, oh. een tijdje nog. Hm. Dus, uh, uh, en uh, nu zijn ze uh, eigenlijk. Is, is dat allemaal uit elkaar? Hè, ja, maar gasten, die Frank van Gastelder die duikt nu in één keer weer op met dit uh, verhaal. Dus dat vind, vind ik dan wel weer leuk. Ja. Um, even over jou, want, uh, want uh, we zeiden al: het, het, het, het, het, het verhaal King Forward is genoemd. Ja, man, ik ben zo blij. Ja, hoe, hoe is dat gegaan eigenlijk? Want ja. daar ben ik wel heel erg nieuwsgierig naar. Ik, toen ik het lastig denk hoe heb je dat dan nou voor elkaar gekregen? Ja. <laughs> ja, het is in feite gewoon gegaan op een manier die uh, het leukste is. Namelijk gewoon uh, als, eigenlijk als een soort vriendschap. Hmm. Ik bedoel... Uh, ken jij Frank? Ja, ik ken ja, Frank Bond ken ik al ja. heel lang. Maar hmm. uh, gewoon uh, uit, uit de scene, zeg maar. Hmm. We zijn hmm. natuurlijk geen boezemvrienden, maar... Ja, we kunnen het goed vinden met elkaar. We zien elkaar regelmatig uh, op de open mic sessies. Ja. Hij kwam vroeger dan naar mijn open mic sessie... En de laatste paar jaar kwam ik naar zijn open mic sessie. In, uh, in de Piers. de Piers, in 10 En uh, ja, dat, dat, uh, dat vond ik zo leuk. Ik, ik probeerde daar altijd bij te zijn. Hangt een mooie sfeer daar, vind ja. ik. Ik, en ik mensen ben er een paar keer geweest, lief. maar ik, ik, ik weet dat ze het gewoon daar heel erg ja. goed voor elkaar hebben daar. Ja, het is echt een ja. aanrader om naartoe te gaan. Ja. Ja. Je moet gewoon even die website volgen of die uh, Facebook page en dan ja. krijg je wel uitnodigingen. Um, en dan weer terug naar het verhaal die ja. jij eraan gekomen bent. Dus ik ben. was daar een paar keer en mm. ik heb daar lekker gespeeld en kreeg altijd een goede respons daar. Mm. En op een gegeven moment uh, zei Frank, wauw, die nieuwe nummers, man." Uh, die zei ik, ja, ik ben met een album <laughs> bezig, zei ik. Oh, wat een gek man, nou, daar ben ik wel benieuwd naar. Stuur maar eventjes uh, wat op wat je alvast hebt. <laughs> oh, nou, zo is het balletje gaan rollen. Toen <laughs> ja. zei hij op een gegeven moment van, joh, zou je het leuk vinden als, we het, als wij het uit mogen brengen? Nou, uh, uh, hallo. <laughs> <laughs> Dat dus lijkt me wel, ja. Natuurlijk. Ja, zeker weten. Ja, ja. Uh, dus, dus je, je hebt uh, gewoon uh, een even een label. Uh, je ja, leuk Label ook, uh, hè? Het is, uh, ik noem het altijd uh, de Friendly Neighborhood Indie Label, zeg maar. Uh. Dat vind ik eigenlijk ook wel, ja. Weet je wel, net zoals de Friendly Neighborhood Spider-Man. Ja. Het, het is gewoon klein, maar fijn. Snap je? Ik denk dat ze elkaar ook uh, kennen. Ik bedoel, ja. de meeste uh, kennen. Ja, ik heb alleen allemaal... Joey Vriend nog niet echt... Nou, maar Joey uh... Vriend is ook uit die buurt. Die komt uit Hoorn. Ja. ja. Ik heb ook uh, toevallig met Joey Vriend uh, een nummer geproduceerd ooit. Voor Oké. Okay. Samen met Luke Nyman Oh? Ja, het, ja? het nummer... Uh, ja Ik ben even de naam kwijt. Uh, maar het, is, uh, het was wel best wel een hitje, hitje eigenlijk. Oké. Okay. Oké. Okay. Uh, nou goed, Genoeg maakt het niet uit. Maar, maar, maar jullie hebben iets met, uh, met Joey's Vriend. Jij samen met Luc uh, hebt dat uh, gedaan. Ja, dus Joey's Vriend ken ik ook. Mm -hmm. We hebben nog steeds contact. Het is eigenlijk een soort familie. Het voelt een beetje als een familie aan. Je hebt natuurlijk Dandelion, je, ja. uh, ja. je hebt Alaska. Je hebt de Smet. Uh, hoe heet hij nou? Uh, ja, Roy de Smet. Roy de Smet. Zei, ja. heb ik, ik had een, die naam in op, op mijn Netflix. Maar ik dacht... Uh, de die, laatste, al, week, ja, uh, de, de laatste week zie je ook een paar keer hier uh, in het... Uh, Playlistje voorbij oh, gekomen, ja, ja. Roy. Dus, dus, dus ja, ook, dat is natuurlijk ook een mede-organisator van ja. ook de Open mic sessie ja. Maar die ken ik natuurlijk ook al heel lang. Ze kwamen gewoon samen altijd kwamen ze naar de sessie in Amsterdam. Dus ja, ja. Dus dat, uh, ik ben dat, er heel blij mee. Ja, Bestaat dat eigenlijk nog, die ja. Open mic sessies van jou uh, dan? Nou, die sessie die wordt nu geleid door uh, Thomas Aram. Ja. En uh, die wordt... Uh, dus momenteel is hij heel sporadisch vanwege corona. Ja. Maar zit in een Café de Koe. Ze dus we zijn wel uh, van om weer op te starten. Dat weet ik ook. Die café de Koek zit volgens mij uh, vlakbij het, uh, het hoofdkantoor van de politie. Op de Marnixgracht ja. daar. Ja. Ik ben er ooit één keer geweest. Dus eigenlijk, het is een café van, uh, van, van, van, van, van, van dik hout, zeg maar. Ja, ja ik weet wel. Het, het, zit, uh, het zit voorbij uh, de Schauburg. Het, uh, het zit achter ja. het Luisterplein daar. Daar, ja. daar zit hij. Ja, ik uh, ben er één keer geweest. Ik weet het. Dus ik, uh, Leuke plek. Ja, dat is het zeker en, ja. uh, maar goed uh, gaat dat nou ja goed je zegt al dat dat ligt nu een beetje stil vanwege ja. het c woord klopt ik heb zelf doe ik dus uh, wel uh, vanwege de corona heb ik nu toen die lockdown begon had ik al vrij snel het idee van ik wil gaan streamen mm -hmm. en toen dacht ik van weet je wat ik ga doen het duurde even voordat ik dat voordat het muntje viel hoor van, mm -hmm. ik ga gewoon die open mic sessie ga ik gewoon uh, ik ga gewoon mijn eigen open mic sessie online starten mm -hmm heel lang zitten kijken, wat ga ik nou gebruiken? Een beetje technisch verhaal, maar dat, dat zou ik dan verder niet vertellen. Maar in ieder geval, uh, dat is er nu uh, gaande al een, uh, een paar maanden al. Mm. Ik heb artiesten uit Amerika, uit Schotland heb ik. Uh, uit, uh, uit Nederland natuurlijk, mm. Merendeel. Maar uh, het, het is wel... Uh, ja, het is gewoon gaande eigenlijk. Ja. Uh, leert het ook hier, uh, als muzikant wat creatiever uh, ermee om uh, te gaan? Want uh, je hebt uh, lockdown-sessies, uh, je hebt uh, quarantaine-sessies. Ja, zoals Willem zo. de Waard dat dan weer zegt. Uh, ik bedoel, uh, ik zeg ja, dan uh, Boef, van die uh, thuismaak-sessies, uh, uh, dat soort uh, ja. dingen. Dus. Ja, Boef heeft quarantaine-sessies toch, in zijn huis. Wie? Boef. Boef. Ja. Ja, dat is de, de rapper, hè? Ja. ja. En... Uh, ja, dan moet je dus op die manier, moet je dat dan op die manier naar buiten ja, toe brengen. Ja, kijk, nu begint het een klein beetje te lopen. Maar het is natuurlijk, het is, ja, zoals ik in de pauze al zei. Ik, ik bedoel, ik heb net weer een, een afwijzing, of precies een, een canceling nee. gehad. Ja, dat zijn ook dus gewinnen. het is gewoon uh, nog echt niet uh, goed nog. Hoor. Dus ik denk, nee. ik ga nog even door. En ik, ik heb ook even gevraagd aan, uh, dus aan de artiesten van, vinden jullie het leuk als ik ermee doorga? En zij zeiden van, ja nee joh, superleuk. Ga gewoon uh, lekker door ermee. Dus, uh, ja. Mm. Dus, ja, ik vind het wel leuk om dat uh, te doen. En ik wil ook zelf ook, ik stream zelf ook natuurlijk. Ik, mm. heb, uh, ik heb natuurlijk die single uitgebracht. En uh, daar heb ik een luistersessie, uh, een drietal luistersessies op de, op, de, op, de, op de vrijdag dat die uitkwam heb ik uh, mm. gestreamd, mm. live. Mm. Ja, dat was best wel een succes eigenlijk. Ja. Dus daarna kan je dan toch weer merken... Van, uh, dat uh, mensen dan wel geïnteresseerd zijn... Uh, als ze je weten te vinden. Het is ook een vorm van, ik besta nog. Je moet, dat, het bouwen, dat ook. Ja, je moet gewoon bouwen. Je moet het wel uh, bijhouden ook. Ja. Je, moet, uh, je kunt niet één keer streamen en dan denken van... nou, uh, dat ging leuk of zo. Nee, nee. Je, moet, je moet wel regelmatig streamen... zodat, zodat de algoritmes je vrienden worden. Ja. <laughs> En dat de mensen het ook in hun hoofd krijgen... van oh ja, ja die gast is aan het streamen soms ja, en dat is ja. best leuk. Ja. Maar ook de algoritmes moet je natuurlijk wel uh, te vriend houden. Hè? Ja. Uh, zo heb ik op een gegeven moment ook iets uh, bij, uh, bij jouw... Uh, eh, nou ja, go je goede uh, muzikale vriend uh, Luc Nijman... Heb ik, ja. heb ik ook zo op die manier uh, ben ik... Uh, ja, op uh, Instagram. Ik denk, wat gaat hij nou allemaal doen? Dus ja. hij had in de gaten van... hé, uh, van, hey, uh, Jaap zit ook te kijken. Dus, mm. uh, dus ik zat mee te kijken. Mm -hmm. Maar uh, het grappige was, nadat die sessie voorbij was... Uh, zaten we gewoon via Instagram zo met elkaar... Uh, hey, beeld en uh, de koppen zo uh, van... Uh, ja, ik zie je tenminste ook weer eens. ja ja, ja, ja so, dat was wel weer even leuk. Dat ik ja, weer he? even gesproken Als je elkaar even ziet. Je kunt even, ja. even, even kletsen hoe gaat het met je. ja. Nu iedereen... Spreek jij hem nog eens? Uh, ja hoor. Ja? Ik spreek Luc Naijmen nog regelmatig. Ja, en, uh, uh, ja we zijn van plan om binnenkort weer eens uh, uh, online af te spreken, zeg maar. Ah, dus, dus ook een online versie van jou en Luc komt er misschien nog wel. Uh... Oh, dat we, dat we dan uh, misschien gewoon een uh, sessie doen. Dat is misschien oh, dat wel leuk, is ja. is oh. hier weer ontstaan. Ja, ja, dat is jouw idee. Ja, dat ja. is mijn idee. Het is dus leuk als je zit te luisteren. Nou, bij deze is het dus uh, Het iets enige nadeel van, van online is dat je, dat je nog steeds niet echt samen kunt spelen. Dat is zo jammer. Ja, dat is, nou ja, goed. Dan, dan dat, uh, dat internet is nog steeds niet wat het moet zijn eigenlijk. Nee, maar goed, het, uh, het is ook wel weer obscuur. En, uh, en het heeft ja. ook wel weer iets, denk ik. Ja. Uh, nog even over uh, het album. Wanneer moet dat het uh, levenslichten? Uh, gaan zien? Half september, dan, uh, dan gaat het uh, uitkomen. Dus over vijf weken komt er nog een uh, single uit. Ja. Dus er zijn twee singles van tevoren, die staan niet op het album. Ja. Al die nummers die op de single staan, staan niet op het album. Dus het uh, album komt uit uh, half september. En uh, ik moet nog kijken of ik het ga presenteren en waar en hoe. En, uh, maar ik ga het sowieso presenteren, maar Aha. ik moet nog kijken hoe. dat is. Uh, zullen we dat uh, hier doen? Gewoon hier die presentatie. We hebben toch al een live stream lopen. Dus nou, dat is sowieso niet? een goed idee. Ja. Dat ik dat. Uh, ja. Waarom niet? Ja, vind ik sowieso. Dus gaan leuk. we dat uh, gewoon lekker hier in september gaan we dat hier presenteren, punten uit. Dus. dat we hier bijvoorbeeld een luistersessie doen of Ja, hier bedoel ik. Hier? Dat vind ik leuk. Ja, ja. Op een donderdagavond. Ja. lijkt mij een goed plan. Ja. De donderdagavond voordat hij uitkomt. <coughs> Zoiets. Dat is natuurlijk wel spannend. Ja, uh, we gaan natuurlijk ja. niet het hele album weggeven. Maar we gaan een deel van het album ja, weggeven. Ja, ja, ja. ja dus, het uh, dus, dus is even marketingtechnisch. Dus uh, ook meneer Bond die ergens in Volendam... Uh, misschien ga ik we over spreken. Dat ja. vind ik een goed idee, man. Ja, dat lijkt mij... Uh, want dan, uh, dan hebben we iets van een presentatie. Uh, ja. en, en noem maar op. Dus uh, wat dat er gaat, uh, lijkt het uh, mij wel een goed idee... om dat uh, gewoon op deze manier uh, dan te doen. Ja, super, super leuk. Dus leuk. Uh, ben er voor. Lijkt een goed plan. Ik, ben nu al voor. ik moet alleen even kijken dan, uh, dat ik geen optreden heb en zo. Nee, ja, oké. Okay, ja, want je weet nooit. Maar goed, misschien zit er dan alweer een tweede golf aan te komen. Dus uh, ja. Daar oh, is ja. Ja, dat, dat het ook al Lockdown. over. Lockdown. Ja, nou, dan kan ook die presentatie waarschijnlijk dan niet. Nee, maar dan, maar dan zorgen we er wel voor dat we het doorlussen of zo. Zoiets. Uh, we maken er wel wat van. Dat uh, gaat wel goed komen, ja. Dat lijkt mij ook. Goed. Ik leuk. dank je voor je komst. Ja, Want ja. het was uh, na vier jaar weer aangenaam om je gewoon weer te op de man. vloer... Uh... Je, zei, je zei vier jaar, maar dat, uh, daar schrok ik even van. Ja, Maar goed, het maakt niet uit. Het is altijd leuk als, uh, als je gewoon even nog een keer uh, geweest bent. Ja, de volgende keer gaan we wat sneller doen weer, toch? Ja, dat is sowieso Le dus alweer in september. Dus. Leuk. Le leuk, ja. ja. Dank. Uh, dat was hem, uh, Row Half Height. Uh, even weer verder met uh, uh, de plaatjes die ik nog heb aangekondigd. Uh, bijvoorbeeld deze uh, een van de twee of wat zeg ik een van de drie uh, leden Ruben Kramer, maar ik geloof ook niet in GeHut, die hebben alle twee examen gedaan bij het Albeda uh, College. Nou weet ik dat daar ook goede muzikanten vandaan komen en zeker als het gaat om het uh, producersvak. Beiden zijn daarvoor geslaagd, dus uh, dan uh, heeft het uh, helemaal zin. Lekkere stevige bende Broken Matches van Kookoo uit Den Haag. On the ground, and their clothes are full of stains. But this fight will get us nowhere. It makes cynics suffer the We only taking chances House was dit. Uh, dat nummer dat heette uh, I'm Not Your Bunny Honey. Ik heb uh, met uh, Joan uh, nog een telefonisch uh, gesprek uh, daarover mogen voeren over die single. En datzelfde geldt eigenlijk ook voor Koekoe met Broken Matches. Uh, daar uh, deed een beetje de distributeur een beetje lastig uh, met, uh, met het uitbrengen van die single. in dingen dingen flauwekul allemaal. Uh, dus, uh, maar ondertussen zal die single waarschijnlijk al uitgebracht zijn... Dat weet ik niet, maar dat zou ik dan uh, aan Ruben en aan Nienke moeten vragen van uh, Koekoek. Uh, en uh, Penthouse, daar speelt ook nog een uh, drummer. En dat is uh, even Sveder. Uh, die speelt daarmee en uh, die speelt ook bij Eli mee. Dus dat, uh, dat is, en Eli, dat zijn uh, de laatste winnaars van de Robbe Aktaalwoord geweest... van 2018-2019. Vlak voordat de ellende met het Zee woord uh, is uh, begonnen. Nou, het uh, programma zit uh, er weer op. Ik heb helaas... Uh, Lasset niet aan de telefoon uh, gekregen Ik heb wel twee dingen gedraaid uh, Sowieso de eerste single Origami En uh, ik heb het eerste nummer Van de live sessie laten horen Hoe het eigenlijk uh, klonk Vanuit het uh, patronaat hem on air, Dat is een beetje waar het eigenlijk uh, om draait nou, uh, deze uh, gedenkwaardige uitzending zit erop. Uh, volgende week hebben we er weer een. En dat is weer gewoon een reguliere uitzending. Dit is Donata, die sluit het af. En straks veel plezier met Nashville Radio. Ik zeg tot volgende week. Right outside the window You won't be the same But you're...